De blauwe zaden Met melden vindt op zijn land de geheimzinnige steen. Leden van een godsdienstige secte... die onder leiding staat van de niets ontziende sheriff van Yakumba, hebben gegraven op de plek waar de steen in de grond zat... En meegenomen wat ze daar vonden: grote, blauwe zaden. Op het nippertje weet Met er zelf ook nog twee te bemachtigen. Hij brengt ze naar de archeoloog, professor Marcus, die ze gaat onderzoeken. Maar de sheriff weet wel, de vrouw van Met, te gijzelen en hij stelt zijn eisen. Hallo? Goedemorgen, commissaris. Zaman! Kijk eens aan. Je hebt niet stil gezeten, geur ik. U hebt mijn. Uh, mijn gelegd, dat is interessant. Van Zonnehan laat die vrouw gaan die jullie hebben meegenomen. Mevrouw Melden? <laughs> Dit is een gijzeling commissaris, als u begrijpt wat ik bedoel. Het wil zeggen, we laten haar gaan als er een al bepaalde voorwaarden wordt voldaan. En die voorwaarden zijn? Hoe is het met haar? Hoe is het met haar? Ja, wat wilt u dan eerst weten? De voorwaarden of de gezondheidstoestand? Hoe gaat het met haar? Het is in blakende welstand. Het ziet er alleen niet uit of ze erg gelukkig is. Ik schoft. Ik geloof je niet. Laat haar zelf aan de telefoon komen. Biedt. U bent niet in de positie om voorwaarden te stellen... ...of bevelen te geven, commissaris. Ze komt niet aan de telefoon. U luistert eerst rustig naar mijn eisen. Hoe uh, kunnen we weten dat ze terugkomt... ...als we aan die eisen voldoen? Dat is <laughs> een goede vraag, commissaris. Dat kunt u niet weten. U zult een beetje vertrouwen moeten hebben. Dat is echt gewoon. Goed. Wat zijn je eisen? Ik wil die twee zaden terug die Melden van ons gestolen heeft. Dat is een toppunt. En twee dagen later zal mevrouw Melden worden vrijgelaten. En in die twee dagen mag er geen enkele actie ondernomen worden. In of om Jakumba. Anders zit u mevrouw Melden. Nooit meer terug. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk... Bewerking, Tom van Beek. Commissaris. Ja? Mijn vraag is of ze geld willen uitwisselen tegen mij. Ben jij gek met? Dan kan ik me beter aanbieden. Dat zal hij nooit accepteren. De is uh, Van zonnen. Ja? Wil je je gezelair uitwisselen tegen Melden of Stevens? Er wordt niets uitgewisseld. Hm. En er wordt ook niet verder onderhandeld. Oh. Maar, maar, dat is U kent mijn eisen? Morgenmiddag ben ik er weer op om instructies te geven voor het afleveren van de zaden. En u weet het als er ook maar het geringste tegen ons wordt ondernomen. Zal mevrouw Mel dan dat zeker merken? Dat was het dan, heer. Wat, nee? Het gaat hem dus om die zaden. En om twee dagen speling. Om zijn aftocht voor te bereiden. Waar zou die heen willen? Wat doet het er toe? Hij zit vlak bij de grens. Als hij daar eenmaal overheen is, zijn we hem toch kwijt. Als hij in ieder geval Velma niet meeneemt. Dat is niet waarschijnlijk. Waar hij ook heen gaat, uw vrouw zou altijd een blok aan zijn been zijn. Nou, daar weet hij wel raad mee. Kom, kom, is Niet meteen het ergste denken. Ik heb alles genoeg gezien van het optreden van die sheriff. Ik geloof niet dat we verder nog last van hem zullen hebben. Huh? Het gaat hem kennelijk om die zaden. Als hij die heeft, dan, dan zal hij vertrekken. Maar? maar Brazilië waarschijnlijk. Zijn wij van de verantwoordelijkheid af? Zolang je tenminste niet iets in zijn schild voert ...wat de hele wereldorde omweer zou kunnen werken. Zowel de, de opperste macht, de, die expedities in de jaren veertig en nu het vinden van die zaden. Kunnen we hem niet verhinderen te vertrekken? Zegt u maar hoe? Ik geloof dat ik een idee heb. Als je maar denkt aan vuil. Heren, zou het niet het verstandigste zijn als we proberen een uurtje te rusten? Voorlopig kunnen we toch niks doen. Pas als we weten wat u van Sommeren precies wilde. Dan kunnen we een plan de campagne maken. Goed idee. Ik heb toch hier rust in mijn lijf. Dan moet ik straks eerst eens even met professor Marcus praten. Die zaden teruggeven? Geen sprake van, meneer Stevens. Wij staan aan de vooravond van de grootste wetenschappelijke ontdekking van deze eeuw. Van dit millennium, mogen we wel zeggen. Ik denk ook niet dat dat nodig is, professor. Al was het nodig, dan nog niet. Ook niet om de vrouw van Matt Melden te redden. Een mens moet iets over hebben voor de wetenschap. Kijk, ik heb een broedpak ingericht. Controleerbare warmte en vochtigheidsgraad. Ik kan de ontwikkeling van minuut tot minuut volgen. Door middel van röntgenstraling. Niet dat ik dat doe. Ik ben bang voor beschadiging van de vrucht. Maar ik heb toch gezien dat er verwarming in zit. Het zaad ontkiemt. En nu dat ding teruggeven, nee hoor. Nee, bedenk maar wat anders. Dat heb ik al gedaan. En Marcus, bevalt het je bij ons? Is de verhuizing goed verlopen? Ah, Corras. Het gaat, het gaat, ja. Het zal allemaal gemakkelijker geweest zijn in mijn eigen lab. Maar ja, aan. Als je wat nodig hebt, je belt maar. Onze mensen dan tot je dienst. Dank je, dank je, dank je. Je zal niet te lang meer kunnen experimenteren. Vanmiddag weten we wanneer de zaden moeten worden uitgeleverd. Niets daarvan. Maar het leven van mevrouw Melden staat op het spel. Ik ben hier aan begonnen... Ik zal dit afmaken. Stupide vakidioot. Ja, ik weet dat jij mij een verderfelijke technocraat vindt. Je hebt Sla... toch altijd de stenen nog om te onderzoeken? Oh, maar op, inspecteur. Hij is toch niet van zijn ideeën af te brengen. Ja, maar... Ik geloof dat ik iets beters bedacht heb. Laat horen. Nou, zie je wel. Wij zullen toch een van die zaden van u moeten lenen, professor. Nou oh ja, als het maar bij lenen blijft... Wat doe je er dan mee? Kunnen we zo snel mogelijk die blauwe zaden laten namaken? Na namaken? Namaken? Uh, alleen de buitenkant natuurlijk. Zelfde vorm, zelfde grootte, gewicht en kleur. Die sheriff zal toch niet zo snel kunnen controleren of het klopt of niet. Schitterend idee. Dan kan ik aan mijn werk blijven. Zie je nog wel dat er andere mogelijkheden zijn? Die zaden teruggeven, stijver. Namaken. Nou, het is natuurlijk een mogelijkheid. Als het allemaal verdraaid goed gebeurt. En snel. Ja, en snel. Dan heb ik tenminste even rust voor mijn onderzoek. Tot die vent ontdekt dat hij bedrogen is. <lacht> dan zal hij natuurlijk opnieuw beginnen te zeuren. Dat zal hij niet merken. Waarom niet? Er is nog wat anders. De inhoud. Ik zeg je al, het is onwaarschijnlijk dat hij ze meteen opensnijdt. Het iets met die zaden van plan is, niet? nee. Precies. En dat was nou net mijn idee. Om een goede krijgslist te bedenken... moet je anticiperen op de stappen van de vijand... Zeg maar als ik een fout maak in mijn redenering. Laat het horen. Von Sommeren weet wat hij met de zaden kan doen. Dat hij die twee van ons wil terug hebben is niet zozeer omdat hij dat zelf niet genoeg heeft... ...maar omdat hij wil verhinderen dat wij ook ontdekken wat je ermee kan doen. En van dat punt zijn wij niet ver af. Stil nou eens even. Ga door. Hij vraagt twee volle dagen voor hij zijn gijzelaar vrijlaat. Dat betekent, hij wil vluchten. En hij zal vluchten met de zaden. Dat moet een nogal omvangrijke expeditie zijn met een vrachtwagen en een vliegtuig of een helikopter. Klopt, klopt. Maar hoe die ook wil vluchten of waar ook naartoe, dat doet er niet toe. Op die vlucht pakken we hem. Hoe dan? Ik kan u niet meer volgen. We blazen hem, zijn gezelschap en zijn hele vrachtje op. Want in die valse zaden maken we een tijdbom. Is het gelukt? Ziet er goed uit in ieder geval. Hoe is het met je, met? beetje uitgerust? Ik heb genoeg dicht gedaan. Hier, dit zijn ze dus. Onze technische dienst heeft onder hoogspanning gewerkt, maar met succes geloof ik. Twee druppels water. Hetzelfde ja. gewicht. Ja. Voelt hetzelfde aan. Hetzelfde geluid. De, de kleur is het moeilijkste geweest. Om deze kunststof precies die groen-blauwe tint te geven. Mm -hmm. En van binnen? Ja, de inhoud. ...springstof met een explosieve kracht van 50 kilo TNT Mooi, alsjeblieft, geweldig. En tijdklok die loopt op een opgevoerde batterij... ...die ook de stroom levert voor de ontsteking. Het uurwerk is ingesteld op 60 uur. Tweeënhalve dag. Kan dat niet korter. Het zou te gevaarlijk zijn. We hebben daar lang en breed over gepraat. Tweeënhalve dag dus. En er is nog een mechanisme ingebouwd. Als er in de schil van de een sneeuw wordt gemaakt van dieper dan twee centimeter... Dan ontploft de boom ook. Dus ja. als Van Sommeren toch probeert hem open te maken, dan yes. is dat niet gevaarlijk voor het vervoer? Ah, deze dingen zijn stoot en krasvast. Alleen een echte diepe snee kan de springstof tot ontploffing brengen. En als hij het in zijn hoofd zou halen om de zaden te röntgen, niet waarschijnlijk. Maar we hebben eraan gedacht. De kern is gebed in een vloeistof die ondoordringbaar is voor röntgenstralen. <laughs> Bravo, dat kan er niets misgaan, lijkt me. Er kan nog van alles misgaan. We weten nog niets wat man wil. We zitten hier al de halve middag achter de telefoon en kalm nog tekenen. Oh. Kalm nou, met kalm, hij komt heus wel. Vriot. Ja. Hm. Hallo, commissaris het. Dan dan de Dank je. Daar is hij. Connors, laat maar gaan bij het gesprek van komt. hand. Jawel, commissaris. Mag dat versterken, Rand? Ja, natuurlijk. Goedemiddag, commissaris u bent bereid op mijn eisen in te gaan? De zaden liggen hier klaar. Zeg maar wat we moeten doen. Met melden om zelf de zaden brengen. Hij heeft ze gestolen. Hij komt ze ook weer terugbrengen. Dat is een toppunt van brutaliteit. Heb je mij verstaan, commissaris? Wij en wanneer? Nu direct. Vanmiddag om vijf uur verwachten wij hem. Hmm. Hij ja. moet met de auto komen. Hmm. Goed, Gewoon heer. de hoofdweg naar Jakumba. Ja. Dan je de eerste afslag naar het dorp in. Goed, het direct, iets. 100 meter van de grote weg is rechts een open plek tussen de bomen. Ja. Daar komt hij precies 5 ja. uur aan, geen minuut later. Ja. Hij legt de twee blauwe zaden uit de auto en maakt rechts zo'n keer. En u zult meneer melden zonder meer weer te laten vertrekken? Ja. Welke garantie hebben we daarvoor? Geen enkele. U zult mij moeten vertrouwen, commissaris. Ik vertrouw u toch ook. En als u mijn vertrouwen beschaamt, dan gaat dat ten koste van mevrouw Melden. Hoe wilt u de terugkomst van mevrouw Melden regelen? Ze zal overmorgen worden afgezet in de stad. Mm -hmm. Dan komt ze vanzelf naar de bovenwater. Mm -hmm. Als iemand haar te tegen die tijd de mensen nog hebben wil... Is dat van plan ik vertrouw hem voor geen cent? Dat is onaanvaardbaar. We hebben afgesproken mevrouw Melden uit te wisselen tegen de zaden. U brengt haar naar de open plek in het bos. Melden laat de zaden achter en neemt zijn vrouw mee terug. Nee, het gaat zoals ik heb gezegd en niet anders. Alleen dit nog. Melden komt alleen en ongewapend. Hm? En hij haalt geen streken uit als het leven van zijn vrouw lief is. Kan ik niet meer Waarom moet Melden alleen komen? Als we twee mensen sturen, hebben we een grotere zekerheid dat er niets overkomt. Vertrouwen, heb ik toen gezegd. Nou, u kent mijn instructies. Die wordt verder niet van afgeweken. Nog niet meer onderhandeld. Er zal een, een ongelukje gebeuren met de telefoonkabel... U zult me dus na dit gesprek niet te kunnen bereiken. Ik verwacht melden om um. um... vijf vos... uur op de afgesproken plek. Als de uitwisseling van mevrouw Melden. Nou, dat was het. Je hebt het gehoord. Ja, dat hebben we. Waar kwam het gesprek vandaan? Politieboer van Jakumba, hier is nummer. Dank je. Wilt u terugbellen? Zal niet veel zin hebben. Maar hij wil met haar in laten lopen, dat is duidelijk. Ik neem het risico. Als ze me dan vasthouden, kan ik misschien iets doen voor vuil. En nee, jij denkt dat het bij vasthouden blijft? Ja. Nee, we moeten proberen betere voorwaarden te bedingen. Ja. ja. Dat de winning is verbroken. Ja. Nou, dan gaan we dan. Ik mag toch wel op Hij geeft ons niet de tijd om maatregelen tegen hem te beramen. daarom moet je er direct gaan. Dat ben je zelf. Maar ik laat je niet alleen gaan met... en zeker niet ongewapend. Maar als ze het merken... Misschien verhalen ze het op vuil. Ik ga in de achterbak. Hier met, pak aan, de zaden. De ja. commissaris. Ja. Hebt ja, u zo? misschien een handig machinegeleertje voor me te leen? Hier moet het zijn. Mooi zo. Precies op tijd. Ik ben niet wat onze vriend voor ons in petto heeft. Zo, nou de zaden. Doodstil. Het lijkt wel of er niemand in de buurt is. Dat zal me verwonderen. Ik vertrouw het voor geen cent. Zo. Hier is de eerste. Zo. En hier, de twee. Niks aan de hand. Dan maar weer weg. Jammer, vuil zo dichtbij. Ik kan niks voor haar doen. Handen hem hoog, Melden. Ik heb je onderschot. Als ik het niet dacht. Wat moet dat? Hier ben ik, Melden. En ik zie tot de genoegen dat jij je precies... Aan de opdracht gehouden hebt. Hou jij je dan ook aan de afspraken? Laat mijn vrouw gaan. Alles op zijn tijd melden. Nee. Hou je handen nog maar even omhoog. Pedro, voor hem. Goed zo. Geen wapens. Precies zoals je gezegd is. Prettig te werken met mensen die zich aan de afspraken houden. De idioten. Wat wil je van me? Jij dacht toch niet dat ik zo stom zou zijn om jou zonder meer te laten gaan? Hm? Ik heb gezin om jou de rest van mijn leven als pottenkijker achter me aan te hebben. Achter je aan? Waar naartoe? Dat doet dat niet toe, vriend. In elk geval hier ver vandaan. Nu mijn verzameling zalen weer compleet is, ben ik morgen vertrokken. En vuil? Van haar zul je niet veel plezier meer hebben, melden. Hm, jammer. Laat je haar. Bedoel je... zo Pedro. Maar draai je niet helemaal zo naar met te komen. Vuile schop. Wat me los! Wees maar niet bang, ik zal mijn beurt houden. Je vrouw gebeurt niks. Als ik vertrokken ben, wordt ze weer vrijgelaten. Maar jij. Jij blijft hier. Voorgoed. Als mummy in de kelder van de schuur die jij in brand hebt laten steken. Het laatste volksgemaakt van mijn trouwe Indianen. Ik zal ze missen. Jij hebt ze gebruikt. Om... Ze hebben me geholpen, ja. Met een goed verhaal kun je iedereen tot elke vorm van godsdienstwaanzin brengen. Ik hadden in deze streken waar de bevolking een groot gevoel heeft voor mystiek. De blauwe goden. Precies. De mensen hier in Yakumba geloven in de blauwe goden. En terecht. Want de blauwe goden bestaan. Je bent gek. Daar liggen toch weer. In een embryoal stadium, maar wat is waar, maar toch. En ik zal het middel vinden om een dienstbaar te maken aan mijn ideeën. Zij zullen mij helpen. En de wereld zal aan mijn voeten liggen. Daar zou ik maar niet te zeker van zijn. Voor die tijd ben jij al lang naar de andere wereld. Niemand zal mij kunnen tegenhouden. En het duurt niet lang meer of de kroon wordt op mijn werk gezet. Mijn jarenlange studies, mijn onderzoekingen... Zullen mij groot Tuitse politiek! Jouw beledigingen leg daar eens bij neermelden. Vergeet niet. Wij hebben de stenen. Maar nou, ik heb de zaden. De stenen hebben wij naar de zaden geleid. En ik heb ze nu niet meer nodig. En jij zal er niet veel meer aan hebben na het of. Het spijt me maar, ik zal niet weer van de partij zijn. Ik moet nu gaan...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 Ja, ja. ja. Voor mij ook. Henderson, met Melden en Stevens zijn terug.